De ziekenhuisdirecteur vertelt ook dat de bombardementen en beschietingen rond het ziekenhuis hevig zijn. Volgens Israël gebruikt Hamas het gebouw als basis om aanvallen uit te voeren. Ook het Al-Quds ziekenhuis in Gaza stad ligt onder Israëlisch vuur. Tanks zijn het ziekenhuis volgens de Palestijnse Rode Halve Maan tot op 20 meter genaderd. In het ziekenhuis verblijven ook 14.000 ontheemden.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 Hey Zijn je we dan weer entertainers voor u tot de klokjes van 7 uur? En uh, mijn naam is Schritt Heijs. Dan zeggen we allemaal een hele een goede middag. We gaan nog even een uh, plaatje draaien en dan uh, komen we zo direct terug bij uh, Jeroen. Gezellig. Ja, toch? Vanaf die eerste dag, ik wist niet ik zag en ik El corazón, Mi amor, Laila la dona. La, Dit moet de hemel zijn, en ik vroeg me af, waarom ben ik hier niet geboren? El corazón, Mi amor, Laila la, la, la, la Hier wil ik voor altijd blijven, hier wil ik voor altijd zijn. Viva la vida, loca, zo wil ik leven. Uno, dos, tres. Flamenco, Flamenco, fiesta, alla plaza. We hebben nummer één, ik kan er niet omheen Haast niet te evenaren El Corazon, mi amor La la la Genieten van de rust, maar ook het avontuur Ik heb het hier mogen ervaren El Corazon, mi amor La la la Hier wil ik voor altijd blijven Hier wil ik voor altijd zijn Ja, dat was hier dan, Flamingo, Flamingo en dat allemaal uh, ja, onze, onze Zuiderburen, tenminste Zuid-Nederland, uh, Rooid-Onders. En aan de tafel hebben we... De Entertainment for You, gast En dat is Jeroen Weerenburg. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag, Ja, daar zijn we weer. Hartstikke leuk. Hey, ja, welkom. En uh, ja, hoe was het onderweg? Je, je hoeft er niet ver. Nee, het is, uh, ja. ja, 35 minuten rijden, denk ik, ja, ongeveer. Dus, uh, ik kom bijna, uit de pijp, dus uh, ik ben er zo. Bijna de thuis zit hè? Ja, zeker. Ja, hey, um, ja, nou ja, nogmaals welkom. Uh, jij bent Nieuwe Single aangebracht. Ja. En daarvoor zitten we hier. Daarvoor zijn we hier. En uh, die is getiteld? Samen. Samen. Samen. En die is uh, uit voortgekomen, uh, kwam je zelf op het idee? Of, uh... Nee, nee, nee. Ik, uh, ik werk heel veel samen met Tony Neef. En uh, Tony is een hele goede vriend van mij. En wij, zijn, wij schrijven zelf uh, alle teksten, zeg maar. Ja. En, uh, op een gegeven moment uh, zaten we in de auto uh, richting de studio. En toen zei hij van: Ik heb nog een liedje hier liggen uh, in mijn telefoon. Uh, wil je daar eens naar luisteren? Dus ik, ik ging naar luisteren. En het was eigenlijk voor Jamai geschreven. Oké. Okay. En dat, dat is, uiteindelijk is dat niks geworden. Ik weet niet om wat voor de reden. En uh, toen zei Tony van, nou ja, als je het, het wil, neem jij het nummer gewoon. Dus ik, uh, ik vond het erg mooi nummer. Maar het was een bellet. En ik wilde er eigenlijk wat aan veranderd hebben. Dus ik zeg, nou, dan wil ik wel de, de tempo veranderen. En, en, uh, en misschien wat aan de woorden veranderen. Nou, dat was allemaal geen probleem. Dus zijn we de studio ingegaan. En eigenlijk dezelfde middag stond dit liedje al Helm in de Stijgers. Dus uh, dat ging heel snel. Oké. Okay. En, en, en, en dan heb je daar de, dus, dus zelf ook wel wat inbreng bij gehad? Ik heb bij elke, elke productie inbreng. Dus ik, ik ben heel erg nauw betrokken bij elk nummer wat uh, gemaakt wordt. Okay. Ik schrijf 80% van de teksten zelf. Okay. En ik ben heel nauw betrokken bij de arrangementen en muziek uh, die, die gedaan wordt. En ook welke instrumenten daarin zitten. Oké, okay, nou dat, uh, dat eventjes uh, voor zover uh, dit nummer. Uh. Ja. Uh, ik heb uh, in ieder geval even, die gaan we straks beluisteren. In ieder geval nu heb ik uh, naar huis heb ik, uh, hier staan. Ah, oh, dat is mooi. Ja, ja. Uh, wat kan je daarover vertellen? Ja, naar huis is uh, eigenlijk een liedje waar ik uh, zelf nog steeds uh, heel emotioneel bij uh, betrokken ben. En dat komt omdat ik geschreven heb uh, uh, naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder. Ja. Uh, en naar huis staat eigenlijk voor het feit dat ik terug wil naar mijn kindertijd en terug wil naar datgene toen het allemaal nog zo perfect was. Ja. Dat mijn moeder nog leefde. Ja. En uh, ja, dat, dat blijkt uit, uh, uit de tekst, uh, komt dat heel erg naar voren. Ja, ja het, het verlangen eigenlijk ja. naar uh, ja, de goede oudheid, zeg maar. Ja, daar, gewoon nee, je ja. moeder terug, terug verlangen eigenlijk. We ja. gaan hem ja. eventjes beluisteren. Jeroen Wierderberg en naar huis. Dankjewel.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 Jaaa Heerlijke bellet, eigenlijk. Dankjewel. Ja, Dankjewel. tussen de nuis en uh, nice lippen door, tussen het zintelen hier uh, met, de, met de computer, uh, ja. Moet er al gebeuren, het maakt niks uit. He, heerlijk, ja. Naar huis, uh, ja, iedereen kent het gevoel wel, denk ik. Ja, ik denk dat uh, bijna iedereen het wel mee heeft gemaakt. Of ja. iedereen is wel iemand verloren die, uh, of ja, natuurlijk hopen dat er ja. mensen zijn die ja. dat niet gebeurd heeft, ja. uh, waarbij het niet gebeurd is, maar... Uh, iedereen is wel iemand is zijn leven verloren waar hij terug naar verlangt. En voor dit liedje, of, of dit liedje is daar eigenlijk voor geschreven. Ja. Ik schreef hem eigenlijk voor mezelf natuurlijk. Uh, ik heb hem in een uur geschreven. Ja. En, uh, Behoorlijk snel, ja. Ja, dat is heel snel. Dat ja. kwam achter elkaar. En uh, ja, het is, het is een liedje wat uh, in 2015 al is uitgebracht. Maar nu langzaam maar zeker overal door begint te cyclen. Dat is wel heel grappig. Want uh, nu tijdens ik, ik heb de afgelopen periode heel veel radio-interviews. En ja. bijna bij elk radio-interview wordt het liedje gespeeld. Dus okay. dat is, uh, dat is een goed teken. Ja. ja, sowieso inderdaad. En uh, ja, we hopen in ieder geval uh, ja, nog vele malen meer te horen, natuurlijk. En, um, ja, ik heb hier een, uh, een single staan. Elke dag? Elke dag, ja. ja. Dat is de, wat ze hiervoor Ja, Dat is de voorlaatste single. Ja? Uh, die heeft het heel goed gedaan. Doet het nog steeds heel goed. Uh, bij uh, praktisch elk radiostation uh, heeft hem opgepakt. En uh, ja, met optredens doet hij het heel erg goed. Het is gewoon een lekker vrolijk een uh, vrolijke single vrolijke single voor in de zomer. Uh, ik heb hem geschreven samen met Tony. Uh, ja. We zaten op de bank en we hebben gewoon leid, lekker zitten schrijven. En uh, uh, ja, eigenlijk dit liedje kwam heel snel tot stand. En toen heeft er een andere producer nog even nog het een en ander aan veranderd. En toen, uh, toen is hij uitgekomen. En hij doet ontzettend goed. Nog okay. steeds. Uh, ja, we gaan hem gaan het rijden. Uh, we moeten zo nog eventjes uh, tussendoor nog even iemand bellen. Helemaal goed. Dus uh... Ja hoor, ik, uh, ik heb geen haast. Ja, ja, ja. <laughs> ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Nee. Blijf lekker zitten. <laughs> Dat je mij verliet, wist ik het even niet Ik heb mezelf niet verloren, het gaat goed zoals je ziet Ik verdamp alleen. Je bent nu weg uit mijn gedachten. Ik ben... En ook daar wat ik wou. En voor mezelf en nu zie ik, ik kan heel goed leven zonder jou. Dag. Jeroen Weerbeurgh, ja lekker in. Kunnen we wel gebruiken een beetje zomersnummer in uh, <laughs> deze dagen, in deze tijden, ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja, heerlijk. Hey, maar um, ik heb uh, het, het volgende nummer hier staan: um, de laatste ronde. Ja, en nou is het voor ons nog niet de laatste ronde, maar uh, wat, wat kun je daarover vertellen? Nou, ik heb, uh, ik had op een gegeven moment idee opgevat om, uh, en daar kom ik weer. Ik heb natuurlijk het liedje ook weer zelf geschreven. Ja, ja. En uh, uh, dat, dat had ik, het idee had ik bedacht dat um, ieder café en iedere plek daar wordt altijd natuurlijk uh, um, André Hazes het de hoogste tijd ja, uh, ja, gedraaid. Ja, ja. Ja, ja. En uh, ik had zoiets van ja, het wordt tijd dat er ook eens een keer een ander liedje Plaatsvindt, zeg maar. Niet dat ik hem van de drone af wil stoten, want dat kan niet. Het nou, ja. is, is onmogelijk dat dat er kan gebeuren. Maar uh, het is wel leuk om af en toe eens een keer af te kunnen wisselen. Ja. En, uh, dus, ja, en er zijn niet veel van dat soort liedjes. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van: ik ga een liedje schrijven, de laatste ronde. Ja. En. Um, uh, dat is geschreven om... Oh, ja, iedereen heeft het naar zin... iedereen, iedereen uh, is aan het feesten... en, en iedereen, niemand wil nog weg. Nee, het zeg maar. is uh, zo gezellig dat je niet, eigenlijk niet naar huis wil. Maar, precies, ja, precies. Je, je hebt geen keus. Ja, <laughs> dus uh, niemand wil nog weg... en nee. uh, uh, uh, ja, uiteindelijk moet het dan toch gaan gebeuren... En uh, ja, dat komt heel erg duidelijk in het liedje naar voren. En dat, daar is het eigenlijk voor geschreven. Ja, want jij, jij woont nog steeds in de pijp. Ik woon nog steeds in de pijp. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja, dus. Uh, ik ga de plak, pijp niet uit. Plak, plak. Gelukkig <laughs> niet. Uh. Nee, nee, nee. Maar ik, ik bedoel, ja, ik, ik, ik word altijd... Eh, als ik, ik kom graag in Amsterdam. Eh, ja, altijd in beelden natuurlijk. Je hebt Hazes natuurlijk daar staan. Ja, dat is, dat is uh, de nummer één. Ja, ja, Laten we eerlijk en, wezen. Ja, en, er er en, was, was geen grotere artiest in Nederland dan André Hazes. Ja. En dan uh, heb je natuurlijk de rest van de beelden op, uh, op het plaintje staan daarom. Oh. Stony Jordaan, gedaan. Ja, alleen en, uh, ja. en maar door. Uh, Willy Obert die... Uh, ja, dat, zijn ja. Allemaal, dat is natuurlijk de bakermat van, van de Nederlandstalige uh, smartlappen. Ja. Um, en daar, ja, daar, daar, daar kan je absoluut niet echt concurreren. Daar kun je alleen maar ongelooflijk veel respect voor hebben. Het is een tijdperk geweest, zeg ik altijd. Precies, maar die hebben wel de basis neergelegd... voor datgene wat wij hier nu ja. met z'n allen aan het doen ja. zijn.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 we dansen tot het einde, de hele kroeg die met ons host. We hadden dit niet willen missen en zingen mee uit volle borst. Dit is de laatste ronde, de lichten zijn al aan. De tijd die is gekomen, ja we moeten nu echt gaan. We willen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 Stoppen mogen wij nog even door Eén allerlaatste ronde Sint de hele kroeg geen koor De parman roept de laatste Dat is het echt voorbij En hopelijk zijn jullie er De volgende weer bij Dit is de laatste ronde Geen tijd om stil te staan De venster op de kop Nee, we willen nog niet gaan La la la la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 dit was de, de laatste ronde. Yes. Ja. Ja, lekker, lekker vrolijk nummer. Heerlijk. Ja, ik ja. bedoel, zou het ook goed doen inderdaad op een festival of dat soort dingen? Ja, ik stond dus vorige maand vlak voor mijn vakantie. Ik ben daarna op vakantie gegaan en stond ik op het Jordaan Festival natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat was één groot feest. En uh, uiteindelijk kwam dit liedje ook voorbij. En uh, ja, ja, iedereen galmde ja, ja, mee. Dus dat ja, was hartstikke leuk. Ja, ja. Ja, dan, dan, zeker als je daar op het podium staat en je ziet het allemaal zo een beetje... Ja, tussen de rivier mensen. Ja, ja. Dus dat is top. Ja, dat is heerlijk. Ja. Hé, hey, en... kijk hoor. Ik heb mijn bril niet bij me. Ja, dat geeft niet. <lacht> Blij met jou. <lacht> dat is uh, dus uh, die we uh, klaar hebben staan. Ja, ook die heb ik geschreven samen met Tony. Ja, uh, ja de laatste tijd. Ik ben, ik ben eigenlijk nu zo'n twee jaar met Tony aan het schrijven. En daarvoor schreef ik uh, voornamelijk zelf mijn liedjes. En, en ook met Douwe Bob heb ik een aantal nummers opgenomen. Ja. En, uh, uh, maar met Tony werkt ontzettend leuk samen. Een, een hele goede vriend van me. Dus we, we zijn gewoon lekker aan het schrijven. En uh, daar is blij, mee, blij met jou uitgekomen. Ja, ik ben zo blij uh, met jou. Ik bedoel... Uh... Ja, ik kan me daar wel een voorstelling van geven. Maar uh, hoe, hoe gaat het bij jullie samen met schrijven? Uh, hoe gaat het in zijn werk? Nou, wat, wat we doen is, we, we doen het op twee verschillende manieren. Of, of uh, ik zit gewoon bij hem thuis of hij bij mij thuis. En we gaan gewoon op de bank zitten en we gaan gewoon zitten schrijven. En dan komt er vanzelf, komen er vanzelf allemaal ideeën. Uh, ...of we doen het onderweg naar de studio... Uh, ...want dat is de, in Arnhem... ...dus dat is altijd uh, een uur en een kwartier rijden ongeveer... ...soms uh, twee uur als we file hebben... Ik wou net zeggen. ...en dan, uh, dan gaan we daar zitten schrijven... ...en ook in de studio zelf... ...dus op het moment dat we de arrangementen klaar hebben... ...dan passen we nog heel veel aan de teksten aan... Ja. ...en uh, ja, dat gaat altijd heel snel... hoor. Dat, uh, ...hij, hij vult dingen aan, ik veel dingen aan... ...en samen komt dat, uh, komt dat heel ja, goed... ...ja, maar er komt dan het idee van... Uh, ...we willen een up-tempo schrijven... ...of, of, of uh, een ballet of... Uh, ja, hoe, hoe ontstaat dat dan? Ja, dat is, dat is eigenlijk afhankelijk van, uh, van hoe voel je je op dat moment. Kijk, uh, ik, heb, ik kan een moment hebben dat ik gewoon... We zijn nu dus bijvoorbeeld met een bellet bezig. Uh, de afgelopen paar weken zijn we met die opnames daarvan bezig geweest. Ja. Maar uh, ja, als het tegen de zomer... dan wil je ook weer uptempo liedjes maken. Dus dat is helemaal afhankelijk van, uh, van hoe je je voelt op dat moment. En dat schrijf je op. en Het is altijd toch een gevoelskwestie, muziek is gevoel Ja. Ja inderdaad en dat, uh, daar speelt hij dan uh, Tony dus op, op in. Ja samen met mij, ja, ja we doen dat gewoon samen. Ja. Ja. Ja. En het is, dat, is, dat is heel leuk en uh, soms heeft hij al hele kant-en-klare teksten liggen en dan hoeven we er alleen maar een paar zinnen op aan te passen of misschien helemaal niks. En soms uh, heeft hij één zin of heb ik één zin en dan gaan we daarop verder breien. Ja, ja. en dan net, uh... soms uh, ontstaan de dus uh, leuke taferelen. Absoluut, <laughs> absoluut. Hey, we gaan hem uh, even draaien. En blij met jou. Yes. Ik was in mijn eentje best oké. Okay. Ik kon doen en laten wat ik wou. Ik hoefde niemand overheen die van me houden zou. Dus toen jij me wou dat ik me deed. Weg, maar ik wist niet waarheen Ik was gevangen Maar mijn angst verdween Meteen Ik ben zo blij We zaten eventjes in gesprek, ja. Dat is ook echt heel gezellig. Ja, ja toch blij met jou. Was dit en hier uh, doen we de burg En uh, ja, wat uh, je, je, je bent ook geboren in Amsterdam, of niet? Ja, geboren, getoond ja, ja. Dus, dus je woont nog steeds op de oude plek, zeg maar. Nou, ik woon niet. Of, of uh, nee, ik ben, ben je aan... niet in de pijp geboren. Nee, ik ben niet in de pijp geboren. Ik ben in Amsterdam Oud-West geboren, uh, vlak achter de Overtoom. Voor de okay. mensen die, die weten waar dat is, ja. En, uh, uh, ja, daar ben ik geboren. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik, uh, in Amsterdam-Oost gaan wonen. En uiteindelijk ben ik in de pijp terechtgekomen. En dan ben ik niet meer weggegaan. Gelijk heb je. Ja, want ik vind het een ontzettend leuke buurt. Het is een hele gemixte buurt. Ja, ja. Uh, het, is, het, is, het is een hele geslaagde buurt. Want ja. Ik vind het gewoon gezellig. Lekker de, mar de markt ook in de buurt. Dus ja, uh, maar ik, ik woon in een rustig gedeelte. Dus, dus op het moment dat ik thuis kom, heb ik alle rust. Er gebeurt niks in onze straat. Ik heb altijd een parkeerplek voor de deur. Het is helemaal top. En op het moment dat, uh, dat ik de drukte op wil zoeken... dan uh, loop ik twee, drie minuten en dan ben ik bij de markt. Ik wou net zeggen, dan ben je bij de markt ja. inderdaad. En dan uh, heb je de ja. drukte, die, uh, die komt vanzelf op je ja, af. En zeker zomers. Ja, <laughs> absoluut. Het is ook heerlijk, je kan, uh, je kan lopen naar de stad toe. Je bent, ja. uh, in tien minuten ben je in de stad. Ja, nou ja, ik bedoel, zomers is natuurlijk altijd lekker leuk. Terrasjes en... Uh, supergezellig. Ja, supergezellig inderdaad. Ja. Hey, um, ja ik, ik, ik ga er eventjes een, een plaatje tussendoor draaien van Mike Peterson. En, oh, leuk. Uh, ja. En dat is dus getiteld samen met jou. Van jou en ik gaan mee. Wat je wil, het is oké. Okay. Want jij. Pietersen, ja, ja, ja een, ja, een, leuke, ja, een leuk, uh, leuke gast inderdaad, hij was ja, een leraar, hè? Ja. ik weet niet of hij nog steeds is. Nee, volgens mij niet, nee, volgens, volgens mij is, mesie, is hij nu vol met muziek bezig. Ja. Nee. Hey, um, elke dag, hadden we die al gehad? Die hebben we gehad. Oh, eh. ja. nou, hij dan, mag dan nog een keer dan, hoor. Dat <laughs> <laughs> ja, doen we het elke dag. <laughs> ja, mag elke ja, dag. Ja, maar, uh, nou ja, daar komen we nog even terug op samen. Ja. Hoeveel nummers heb je in, in principe uitgebracht uh, tot nu toe? Samen is nummer 32. Nummer 32? Ja. En allemaal op, uh, op single uitgebracht? Of, ja. Uh, ja. En het is, uh, ik, er is één album uitgebracht. Dat heet Blijf bij mij. Dus van de vorige single die gedraaid werd. Blijf bij mij. Dat is de voortrekker van het album geweest. En uh, we zijn nu bezig met het maken van een, uh, van een tweede album, zeg maar. Dus er komen uh, in 2024 is het de planning dat we daar nog uh, vier singles in uit gaan brengen en het album. Oké, okay, en het dat album staat... wordt dan tegen het einde van het jaar ofzo, of zo? Nou, of, of rond september. Uh, uh, ja, in ieder of, geval of, naast ja, naast september, zin. oktober na de die uitgebracht worden. Dus, ja. nou, omdat je, dat je zegt van er komen nog vier nummers uit Ja. ja. Uh, in, dat, in dat jaar. Ja, ja, maar dan, dan, dan zal er een voortrekker nog van het, van het album bij zitten, zeg maar. Ja, natuurlijk. Dat, dat is het idee. Want, uh, je, je brengt echt een album uit van twaalf nummers? Of, of, ja. Uh... Ja. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan heb ik uiteindelijk twee albums uitgebracht en nog wat losse singles. Dat is, dat is het idee. Ja, goed. Maar uh, in ieder geval uh, komt, uh, komt er dan ook nog een verzamelalbum zou ik zeggen? Ja, wie, wie weet. Ik, ik, denk, ik denk dat we eerst deze gaan maken. En dan uh, even kijken hoe dat gaat. Maar mijn Spotify gaat behoorlijk goed. Uh, mensen weten om goed te vinden. Dus uh, ja, ik, ik verwacht, uh, verwacht dat dat gewoon goed gaat lopen. En dan, uh, dan, gaan eens, uh, dan gaan we er eens rustig voor zitten... of we misschien nog een verzamelalbum album over maken. Nou ja, maar goed. Uh, ik, ik kan me voorstellen, het uh, tweede album. Uh, kijk, als dat uh, perfect loopt. Uh, ja. Dat je dan op de duur gaat zeggen van... joh, uh, we maken een uh, we maken een album... Uh, uh. Ja, met met, met, uh, met twee, de beste, twee, beste singles, nou de ja. Beste singles, inderdaad, en, en uh, daar nog extra bonus tracks uh, erop. Of uh, ja, kijk, dat soort dingen, ja. Ik zit elke week in de studio, ik blijf schrijven. En ja. uh, waarschijnlijk uh, komen er nog. Uh, ik, <laughs> ik weet niet hoeveel nummers daar. Waar, waar, waar, waar, uh, ja, waar, waar, waar komt die ambitie vandaan uh, om te schrijven nou, ja, eigenlijk? Het is, het, is, het is voor mij een uitlaatklep. Ik vind muziek is echt een taal, is echt iets, ik wil iets vertellen, het is een stukje emotie, het, ik wil iets vertellen over mezelf, ik wil iets vertellen, ik wil de mensen iets meegeven, een stukje energie meegeven. En uh, daarvoor, ben ik, daarvoor ben ik muziek gaan maken. En uh, uh, muziek is voor mij niet een middel om bekend te worden. Een soort medicijn. M ja, nee, ook geen medicijn. Het is, het is misschien voor mensen een medicijn. Misschien kan ik mensen een stukje geluk ja, brengen ja, in ja, hun ja, leven. Ja, ja. En, uh, uh, maar het is, het is geen, geen middel om bekend te worden. Want bekend worden is niet mijn doel. Muziek maken is mijn doel. En uiteindelijk, als je bekend bent, dan luisteren meer mensen naar je muziek. Dat, dat is de andere kant van de medaille. Ja, ja ik zeg ja. altijd, je moet, uh, mensen, je moet het verdienen, laat het zo zeggen. Ja, je moet het verdienen en je moet er gewoon heel hard voor werken. En je moet er hard voor werken. Ja. En, en, uh, ik zeg altijd, ja, kijk naar een uh, Frans bouwen, een uh, Frans-Duits... Uh, ja, Jeroen van de Boom, uh, Tino Martin en uh, noem maar op. Uh, zo kunnen we nog wel aardig wat, uh, wat namen opnoemen. Die, die ja, eigenlijk uh, jarenlang aan de weg aan timmeren geweest zijn. Ja. Uh, overal in kleine zaaltjes, op markten, in cafés, uh, noem maar op. Uh, ja, zijn gaan optreden. En, en uh, uiteindelijk uh, na misschien 15 tot 20 jaar uh, werk... Uh, ja, dat ze met een hit komen. Die, ja. die door iedereen geaccepteerd wordt. En uh, ja, dan eigenlijk doorstromen. Ja, dat zag je, dat zag je en Jeroen ook. Jeroen van der die heeft dus uh, heel lang bij uh, de dinnershow ge ja. gewerkt. Uh, in uh, Studio 21. En uh, uh, daar heb ik hem een aantal keren ook gesproken. En uh, ja, vanuit daarheid is hij eindelijk doorgestoten. Maar dat heeft echt ja, ook 18 of 20 jaar geduurd voordat hij door kon stoten. Ja, ja dat weet je. Je moet, je moet gewoon doorbeuken. Je moet door blijven gaan. En, uh, en Proberen dat te maken wat je mooi vindt en uiteindelijk komt het vanzelf bovendrijven. Ja, hey, um, nou, ja, we gaan in ieder geval uh, het nummer voor jou draaien en de nieuwe single. En uh, die is getiteld. Nee, bijna, nee, nee, samen. bijna. <laughs> samen. Samen.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 Ik wil jou samen, ik wil weer samen. Ik voel dat mijn hart nu eens een deur open slaat. En dat ik weer verlang en ik jou liefde binnen laat. Samen.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 Rekken. Ja, dat ja, ja, is een heerlijk heerlijke single vind ik dat. Dankjewel. Ja, dank dank de, de saxofoon die maakt het ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind altijd een saxofoon. Ja, ik vind het een heerlijk ins instrument. Uh, ja, zeker. En deze man is zo ongelooflijk goed dat ik uh, was heel trots op dat hij uh, die single in, in wilde spelen. En, uh, ja, het is echt, uh, en ik had eigenlijk de lijnen van, van, de, van de saxofoon had ik in mijn hoofd. En uh, toen zei hij van... Uh, ja, dat kan ik makkelijk spelen. Dus het ging spelen. Plululup, en het stond erop. Dat is echt top. Ja. Hey, en uh, ik, ik zie hier iets met Verdwaald staan. Kan dat? Ja, dat klopt. Ja. Verdwaald is een liedje wat ik... Uh, uh, denk ik zo'n drie jaar geleden geschreven heb. Samen met Douwe Bob. Uh, ik zat ook weer bij hem thuis. Ja, dat is het <laughs> ja. Ik zat eerst bij Tony, toen dus zat ik bij ja, ja. En ik zat bij Douwe en had een lekker kipfiletje voor me gebakken. Nou, dat, dat, dat was helemaal top. tot gezellig. Bijen, of, nee, nee, nee, oh, ik ben geen alcohol. Nee, nou. Hij wel. Nah, maar dat, got dat, got dat weet iedereen. En uh, uh, uh, toen zei hij op een gegeven moment van, uh, ja, ik heb een idee voor een liedje. En gingen we spelen op de. Op op de gitaar. En ik zat met een blaadje. Ik zat teksten te schrijven. En uh, op een gegeven moment zijn we, is dit liedje eigenlijk heel snel tot stand gekomen. En uh, mijn kipfiletje was op. En we hadden lekker wat gedronken. En uh, een uurtje later hadden uh, we dit liedje geschreven. Ja. En de uh, opname ging gelijk, uh, ging gelijk in taal? Of, uh... Ja, ja, ja. Ik ben, nou, het, is, het is eigenlijk ietsje eerder geschreven. Het is een maand of zes voordat ik hem ging opnemen is geschreven. Oh, oké. Okay. En uh, uh, toen ben ik hem op gaan nemen. En uh, ja, uitgebracht. Ja, gewoon uh, stond er in één keer gelijk goed op? Of, uh... Ja, ja dat, is, dat, dat, uh, dat werkt eigenlijk over het algemeen heel goed. De studio waar ik werk, uh, werk met allemaal live muzikanten. Het wordt allemaal ingespeeld. Op het moment dat ik kom, uh, is, is bijna het hele arrangement klaar. Dan gaan we even goed luisteren naar het arrangement. Ja. Vind ik het helemaal goed? Is het helemaal datgene wat ik wil? Of moeten er nog dingen aan veranderen? Nou, uh, vaak uh, gebeurt het nog wel dat er dingen aan gewijzigd moeten worden. Ja. En dan ga ik het liedje inzingen. Ja, en dan is het, het, het, soms wil je blijven veranderen. maar Ja, maar dat, dat is niet altijd te goed hoor. Nee, nee dat, dat, dat weet ik. Hey, we gaan hem even draaien. We, nog, ja, we hebben nog even tijd. Dus... Ik heb het aan mijn zin. Ja, toch? Ja, man. Even kijken hoor. Verdwaald door Jeroen. Jeroen, verdwaald. Verdwaald. Ik, ben, ik zit hier hoor. Ja, okay. ja er komt wat. Denk jij nog aan die nacht? Of was het voor jou verloren tijd? Ben jij het echt vergeten? Ik dacht voor altijd. Ik zou je willen zeggen. Wat het met me heeft gedaan. En met je willen delen. wat er ook gebeuren zal ik met je door zou gaan en zou je willen horen dat ik je niet kan laten gaan denk je ook nog aan die tijd dat je door mijn haren streekt of wil jij dit niet meer weten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 En wat er ook gebeuren zal, ik met je door zou gaan. En zou je willen horen, dat ik verdwaald ben in de straten. wat het met me heeft gedaan en zou je willen horen dat ik je niet kan laten gaan. Ja, heerlijk nummer. Dankjewel. Ja, ja, dan zeg ik een, een, een beetje pop en een beetje, ja... Ja. Bellet, uh... ja, het is bellet het is, uh, Je hoort ook wel een kleine, kleine touch van Douwe erin ja. Vind ik, uh, met die gitaar En, ja, de, ja, ja, en, ja. en uh, de manier waarop dat gespeeld is En de lijnen eigenlijk daarvan En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi om, om een keer te doen Zeker? Ja, nou ja, dan zijn we een beetje, uh, richting, uh, richting, we gaan het een beetje richting het einde En uh, ja, ik denk dat we zo nog uh, gewoon uh, jou, uh, jouw nieuwe single uh, Ja, nog een stukje te horen gaan brengen Helemaal goed, ja toch, ja tuurlijk. En dan uh, gaan we nu nog eventjes een, een nummer tussendoor draaien van uh, Danny een popping house en uh, ja mag ik vanavond bij je slapen? Nee, <laughs> Zo, ik, ik heb een bankje, mag rustig gaan vinden nee, daar. Nee, nee, nee, <laughs> maar dat blijft erbij. <laughs> Ben ik aan het dromen, ik ben de hele dag van slag Ik kan het niet geloven, finaal ondersteboven Anela doe je lieve lach Zo mooi en zo bijzonder, je bent voor mij een wonder Nee, dit had ik nooit verwacht Mijn hele leven lang wil ik dichtbij bij je zijn Elke dag en elke nacht Mag ik vanavond bij je slapen. Onder de sterren met z'n tweeën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 Hoppinhouse, en mag ik vanavond bij je slapen? <laughs> nou, mijn antwoord is. Nee, maar uh, ja, ik, uh, ja we, gaan, uh, we gaan nu naar de, de klokken van 6 uur. Yes. Dus uh, ik uh, wil je bij deze uh, ja, bedanken voor je komst uh, hier naar de studio natuurlijk. Ja, ik vond het super gezellig. Ja, en uh, nou ja, de koffie hou je nog te goed. Dus. Ja, dat maakt niet uit. Ik, uh, ik ben zwaar uitgedroogd, maar dat geeft niks. <laughs> nee, maar goed, uh, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval, uh, ja, vanaf deze kant natuurlijk heel veel succes met, uh, met de optredens en, uh, en uitbrekenen van de, van de cd's. En uh, ja, we hopen natuurlijk nog heel veel van je te horen. Ja, nee, ja ik, en, uh, uh, jullie kunnen waarschijnlijk in januari de volgende verwachten. En uh, ik, ik, uh, ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mocht zijn. En ik, graag dan. Ik vind het ontzettend dankbaar dat jullie mijn singles willen draaien, jullie mij de tijd geven. Dat de mensen naar me willen luisteren. Ja. En, uh, dus ik, ik ben daar er heel erg blij mee. Nou ja, daar staan we voor hier. Dus, Top. Uh, ja. Hey, ik zou zeggen, een goed weekend. Gaat zeker lukken, jij ook. Wel op? thuis ja. en uh, niet te veel eten. Nee nee. Ik, ga, je, ga, je nog wat, ga je nog wat leuks doen met de ja. kerst naar uh, oud nieuw, of, uh? Uh, Nou ja, het, de, er is een mogelijkheid dat ik met de kerst gewoon niet in Nederland ben. Dat ik gewoon lekker de zon op ga zoeken. Uh, de Costa's? Uh... Nou ja, Gran Canaria of die richting op. Nou, in een geval, de Spanje. Ja, Spanje. Oké, okay. ja. hey, tot ziens. Dankjewel. Hoi. Hoi.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 En ik hou liefde binnen en laat.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 te staan. Samen, ja, met jou samen. Ik wil weer samen. Ik voel dat mijn hart nu weer zijn open openslaat. Dat ik leven lang en ik jou liefde ben.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 Zijn, sta ik plots in sneeuw kom ik van de zonnebank, dan zie ik toch nog bleek. Met kaartjes voor de toppers, ga ik naar je. En mijn kopje thee smaakt verdacht veel navieën. Oh, ik ben ondersteboven en volledig van de kaart. Sinds dat ik je ken, ben ik geen bandje.